6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het reisadvies voor negen steden en gebieden wordt om middernacht aangescherpt naar code oranje. Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en meerdere gebieden in Spanje. Waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Nederlanders die terugkeren krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. En niet noodzakelijke reizen naar deze gebieden worden afgeraden. Toeroperator Tui heeft al laten weten dat alle reizen die morgen en overmorgen naar die code oranje gebieden zouden vertrekken, worden geannuleerd. Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus in Nederland is opnieuw gestegen. In de afgelopen 24 uur is bij 655 mensen een besmetting geconstateerd. Iets meer dan gisteren, dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het totaal van de afgelopen zeven dagen bedraagt meer dan 4500 positief geteste mensen. In de zeven dagen daarvoor waren dat er nog 3200. Zeven medewerkers van de HEMA in het centrum van Tilburg zijn besmet met het coronavirus. Zij en 17 andere personeelsleden met wie ze nou contact hadden zitten nu twee weken thuis. Het filiaal van de HEMA is wel gewoon open. Volgens GGD hebben klanten waarschijnlijk geen risico gelopen omdat de coronaregels in de winkel zelf goed worden nageleefd. Ook de Veiligheidsregio Zeeland gaat optreden tegen mensen die onderweg zijn met geluidsapparatuur. Omdat er steeds meer illegale feesten worden gehouden. Agenten of handhavers kunnen nu ingrijpen, nog voordat de DJ-installatie wordt opgebouwd. Eerder werd zo'n verbod op geluidsapparatuur al ingesteld in Zandvoort en Bloemendaal. Doordat festivals vanwege de coronacrisis niet doorgaan, zijn er meer illegale feesten.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 Het bellen van garnalen uit de zee Ze kenden alles van de vis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 We're here, in the summer so 30 Katholiek. Ze kregen man te pakken, een grijze kapitein die gaf het pijp al snel aan Maarten, want ze knuffelden een fijn. Karolintje, Karolintje, Karolintje wil een man. Karolintje, Karolintje krijgt nooit genoeg ervan. De tweede had een apotheek en guldens op de bank, maar plotseling de derde week werd hij ontzettend kracht. heb niemand dan mijn pils gezien. Ik lust er wel een stuk op diep. Mama, word ik mijn pilsje dan, mijn pilsje van het gebied. Ondanks de grote hitte, bleef ik in Afrika. En trof ik door een eenborlingeur, nam als mamika. Binnen veertien dagen, was ik met u getrouwd. Maar op de brouwt door was geen bier, dat je dan niet gebruikt. Hey, mama, word ik mijn pilsje, mijn pilsje van ik niet. Mama, wordt het pils, I'm a pils, I'm a pils, I'm a pils, I'm a a pils, I'm a pils, I'm Zitten met op dit met mijn helemaal raak. Het witte van de oren, dat rijdt me meer de kop. Dan spring ik op de in en dan schreeuw ik in het rond. Mama, waar is die pest? Pils? Mijn pestje ben ik niet. Mama, waar is die pils, Mijn pestje ben ik niet. Heeft niemand aan mijn pest gezien? Ik luister er wel. Mijn pils van maar een kweet! Mama, wat is mijn pils? Mijn pils en maar een kweet zeg ik dan! Heb niemand aan mijn pils gezien? Dus er wel een stuk of tien! Mama, wat is mijn pilsje dan? Mijn pils en maar een kweet! of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 De natuur biedt zo veel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als zon schijnt stemt, dat iedereen tevreden. Oh, daar zouden ze hebben. Freedom. Het enige trio, de oude vrouw, als iets zitten, smullen molken en zanden. Ja, goed.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 Keer op keer, ik ken er niks aan doen. Als feest ooit een sport, sport, sport ik kampioen. Ik stop paus als ik wacht.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 En nu natuurlijk nog, ontmoet... voor ja, 106.9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 wat ik hebben wil, een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik nooit de blitz op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze wilden ook zo'n stoere zonnebril. En loop ik op de boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij.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 Liefde in de lucht Gelukkig hangt de liefde